De bewoner van het huis kon de auto van zijn belageren nog wel ontwijken, maar schrok zo dat hij onwel werd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is aangehouden op verdenking van doodslag, mishandeling en vernieling. De NS heeft 14 sprinters verlengd om de reizigers meer zitplaatsen te bieden. De langere treinen zijn met onmiddellijke ingang gaan rijden. De maatregel van de NS volgt op klachten van reizigers dat de sprinters vaak overvol zijn. Tennisers Igor Sijsling, Jesse Houtagwalung en Timo de Bakker maken nog een kans op het hoofdtoernooi van de Australian Open. Alle drie de Nederlanders hebben zich geplaatst voor de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Vooral Sijsling leverde een knappe prestatie. Hij won van de voormalige nummer 18 van de wereld, Igor Andreev. Twee... Vanochtend nog een paar lichte buien, vooral aan zee en stevige noordwestenwind. Vanmiddag droog met af en toe zon, het wordt een graad of 7. Morgen bewolkt, droog en dan wordt het zo'n 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANRB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel snelheidscontroles aangekondigd. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en de grensovergang. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen de knooppunten Oude Rijn en Velperbroek. Tot zover de verkeersinformatie. van...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 Dames en heren, het aftelling is begonnen. Acht uur lang de muzikale flashback van een vol, van een vol, jaar. vol, van een vol jaar. jaar. Van een vol jaar. Eurohit. Daar waren we weer, luisteraars. Welkom terug bij het derde uur Eurohits 2011. Samengesteld door uh, onze enige echte Eurohit artikeling Sjors van Dan. We beginnen met uh, de laatste 75 tot en met 51. En uh, de komende twee uur heb ik de, eer, de dubieuze eer u als gastheer te mogen begroeten. We gaan gelijk door met nummertje 75. Dion Blomfield featuring Lil Twist Foolin. 13 weken in de lijst met als hoogste positie 10. Twee weken heeft ze daarin gestaan. En uh, eerder dit jaar wist de 15-jarige Soul en Rhythm Blues zangeres Diane Blomfield samen met haar ander kindersterretje Diggy Simons al de hitjes te pakken met de aantrekkelijke Yeah Right. De lead single van haar tweede studioalbum Good For Soul inmiddels zijn we een paar maanden verder en is het tijd voor single nummer 2. Deze plaat heet Foolin en is in samenwerking met Young Money rapper Lil Twist. Wederom levert Blomfield een heerlijke plaat af. Voeling doet weer zo sterk denken aan iets wat Amy Winehouse opgenomen zou kunnen hebben. Tegelijkertijd is het wel typisch Diane. Ergens tegen het eind van de track dropt Lily Twist nog wat lines, maar dat stelt weinig voor. Dion Blomfield is een heerlijke afwisseling met een vleugje soul in de merendeel van de dancepop. Dat tegenwoordig R&B wordt genoemd. Luister naar Dion Blomfield. Ja, en uh, dat was de kop van het derde uur. De kop is eraf. Diane Blomfield featuring Lil Twist en Voelin. Gauw door naar nummer 74. Cobra Starship featuring Sabi. You Make Me Feel. 9 weken in de lijst met als hoogste positie de eerste positie. En dat heeft hij twee weken volgehouden. En ze gemiddeld vijf weken in de top 10 met een totaal aantal punten van 274. Groot mainstream succes behaalde de Amerikaanse pop punk uh, sincere bomb band. Cobra Starship pas met hun laatste studioalbum Hot Mess uit 2009. Het nummer God, Good Girls Go Bad van het album werd wereldwijd een hit. Ook Nederland heeft toen kennis gemaakt met leadsanger Kaba Saporta en zijn mannen. Anno 2011 is het vierde Cobra album getiteld Night Shades Onderweg. En van dat album komt deze plaat uit met de naam You Make Me Feel. De zangpartij van Sabi vond een leuke afwisseling met die van uh, Saporta. Verder heeft het nummer een aardige beat en een vrolijke beat en een vrolijke melodielijn. Luister naar Cobra Starship featuring Sabi. En na nummertje 74 Cobra Starship featuring Sabi met 274 punten, gaan we door naar nummer 73 met 279 en uit mijn hoofd 5 puntjes meer. Daar was hij weer: David Guetta featuring Tayo, Cruz en Lucredis Little Bad Girl. 14 weken in de lijst met als hoogste positie nummertje 6, 2 weken. En gemiddeld in de top 10 4 weken lang. Als je met David Guetta samenwerkt ben je haast gerand voor een wereldhit. Zo heeft zich dat in het verleden keer op keer voorgedaan. Akon, Kelly, Roland, Kid, Cudi, Rihanna zijn een paar namen waarmee de Franse DJ wist te scoren. Ook Florida, waarmee hij de Club Count Handle Me produceerde is een van de grote sterren die graag zijn naam aan die van David Guetta linkt. Toch wist het recente... Where Them Girls At met hem en Nicky Minai. Niet geheel de verwachtingen, want waar te maken. Gaat de nieuwe single Little Bad Girl dan wel doen? U bepaalt het bij de Euro Breakdown. Oh yeah, Ain't nobody ever seen Matter of fact I seen a woman all up in my dreams Whipping and flipping and stacking and slapping I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her, David, go, wait, it's on the track, baby, girl, don't stop. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars Got a pocket full of hundred dollar bills Ludicrous, Mr. Make-a-woman Ja, Scouting for Girls. Die vinden we terug op uh, 72 met Don't Want To Leave You. Met 280 punten. 14 weken in de lijst met als hoogste positie nummertje 9. En dat heeft ze slechts één week volgehouden. Slechts drie weken in de top 10. Met dank aan Radio 538 is Scouting for Girls doorgebroken in Nederland. This Ain't The Love Song werd alarmschijf en een grote goede hit volgde. Hetzelfde overkwam opvolger Famous. Ook in het thuisland weet de band goed te scoren met een nummer 1 hit en een top 40 hit op zak. Is het nu tijd voor de derde single van de nieuwe album Everybody Wants To Be One TV. On TV zelfs. De band heeft voor een echte liefdesliedje gekozen. Wat de titel al doet vermoeden. Don't Want To Leave You. In Engeland is het afwachten wat de single gaat doen. En na het wat tegenvallende resultaat van Famous... Ik vraag me ook af of de Nederlandse radiostations hier achter gaan komen. Maar dit hebben ze gelukkig gedaan. Het is een fijne radioplaat, met... maar de band lijkt heel erg op een safe te spelen met deze plaat. Een heerlijk liedje wat niets bijzonders of vernieuwend in zich heeft. Wij gaan luisteren naar Scouting for Girls Don't Want to Leave You.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 I don't wanna leave you tonight. So if you're down and I'm not around, and the days seem far too long, and the days seem far too long, well I'll be there. If you're ever scared, if you're ever scared you can hear me sing along. You can hear me sing along. I don't wanna leave you. Don't wanna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 Via Scouting for Girls op 72, Don't Want to Leave You met 280 punten. Gaan we door naar nummer 71. En die vinden we op plaats 71 met 282 punten. Alex Gaudino featuring Kelly Rowland met What a Feeling. 15 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 9. En dat heeft hij twee weken volgehouden. En in de top 10 bleef hij drie weken staan. Alex Gaudino wist onze harten afgelopen nazomer met een zeer verfijnde productie in de vorm van I'm in Love te veroveren. Maxine Ashley is een naam uit velen. En zonder de context te weten zou je met, die mooie, met het mooie kunnen achterhalen... dat zij voor de vocalen zorgde op deze track. Eerder waren er al een be beelden te bekijken van de volgende knallen van Alex... een discotheek in New York City... was het toneel voor de première van What a Feeling. Het is een plaat à la I'm in Love. Net zo goed en misschien nog wel beter. Op de nieuwste single van het toekomstig album Magnificent... Horen we een zangeres wiens stem ook uitermate geschikt is voor dance tracks. Kelly Rowland wiens carrière op het moment van binnenkomen in de lijst wel een duwtje in de rug kon gebruiken. Heeft een herkenbaar geluid dat het altijd wel goed doet met op zulke nummers. Het is slechts een kwestie van tijd dat Alex Gaudino weer in de European Charts zal opduiken met What a Feeling. Zijn ook de radio's weer een paar maanden zoet. Want deze plaat kan zeker niet onopgemerkt. De revue passeren. Nummertje 71. Niemand minder dan Alex Gaudino. Featuring Carrie Rowland met What a Feeling. Ja, tijd voor een recap. En dan gaan we even terugkijken van waar zijn we het derde uur mee begonnen. Wij hadden al twee uur shorts van Dam achter de kiezen. En uh, wij zijn begonnen op plaats 75. En nu luisterden we toen naar Diana Blomfield featuring Lily Twist met Fulin. Met een totaal van 273 punten. Op 74 vinden we terug Cobra Starship featuring, Starship featuring uh, Sabi You Make Me Feel. Met een totaal van 274 punten. Op 73, ja, dan zien we weer David Guetta featuring Tyrell Cruz en Lucredis Little Bad Girl. Op 72, Scouting for Girls, Don't Want to Leave You met 280 punten. En op uh, 71, uh, Alex Gardino featuring Kelly Rowland. met What a Feeling. Punten 282. We zijn er nog lang niet, we gaan door tot 5 uur en dan. Tegen die tijd zal George bekendmaken wie er op nummer, nummertje 1 staat van deze EuroHit 2011. Wij gaan vrolijk verder met Olly Murs. Hart skips beat met 282 punten, maar een langere notering van dan uh, Alex Gaudino. Die is vijf weken in de top 10 geweest, die Olly Murs. En uh, Alex, Alex Gaudino slechts drie weken. 13 weken in de lijst met dat hoogste positie een vijfde. En dat heb je één week volgehouden en vijf weken top 10 nogmaals. Toen deze plaat binnenkwam was het zomer. Niet alleen het zonnetje bewijst dit, maar ook de talloze lekkere zomerhits blijven uitkomen. Aan het rijtje zomerhits kunnen we nu ook een Olly Murs toevoegen. De ex X-Factor kandidaat staat bekend om zijn reggae ska invloeden. Deze invloeden zorgen natuurlijk gelijk voor een zonnige en vrolijk sausje over de muziek. Met skip uh, uh, a beat gaat Olly verder waar wij het vorige album stopten. Zoals eerder vernoemd, horen we ook deze keer duidelijke reggae ska invloeden. Een verschil met voorgaande singles. Het duo Rizzle Kicks moet een stukje mee. Een radiovriendelijk nummer dat ongetwijfeld zal uitgroeien tot een dikke hit. Terug naar nummer 70. Olly Murs, Hearts Keep Beat... My heart skips, skips, skips, skips, skips, skips, a beat. Oliver Schüler, Little Kicks, yeah. Nah, it's like, let's have a team tour Playing with this lady, here's some starting agree for. fall Vibes keep going up and down like a seesaw Should've just taken her to the cinema to seesaw she let me speak with her I figured her figure's a short, short winner Plus I got a lead from the back, I'm a skipper I Hit my heart, skip, skip, skip, skip <laughs> Skip, skip <laughs> a beat Ja, we luisteren naar uh, niemand minder dan Olly Murs. Hartskipse beat op de 70 met 282 punten. Ja, dat brengt ons natuurlijk automatisch op naar, terug naar 69. Wie vinden we daar terug? Jennifer Lopez, Papi, punten 285. 14 weken in de lijst met als hoogste positie een nummer 5. En dat heeft ze één week volgehouden. In totaal stond ze 5 weken in de top 10. On The Floor bracht ze, bracht ze vroeg om van een echte zomerhit te kunnen spreken. En met Papi lijkt Jennifer Lopez weer iets te laten komen. Geen probleem, bij deze bestempelen we de derde single Love. Gewoon als nazomerhit van 2011. Papi is nog duidelijker dan On The Floor een clubhit. De pompende beats van producer Red One schreeuwen om, om op los te gaan. Lopez houdt gelukkig vast aan haar roots. De nodige portie Letten is ook in dit nummer Ruinschoots aanwezig. Op 69 Jennifer Lopez met Papi. Ja, op 69 luisteren naar, jullie naar Jennifer Lopez met Papi met een totaal van 285 punten. Heerlijk, die herkenbare muziek van Jennifer Lopez. Gaan we door naar nummertje 68. We zijn nog steeds bezig met de Eurohit 2011 en we gaan door tot 5 uur. En tegen de klok van 5 uur zal George van Dam bekendmaken welke er op nummer 1 is geëindigd. Wij blijven bij nummertje 68. Met Kelvin Harris featuring Kellis met Bounce. Met een totaal aantal punten van 292. 14 weken in de lijst met als hoogste positie hun nummertje 7. En dat heeft ze 1 week te volgen En in de top 10 stond ze 2 weken lang. Onbegrijpelijk dat Kelvin Harris nog geen hit heeft gescoord in Nederland. De Britse DJ heeft in eigen land namelijk knallers afgeleverd. Waar het Nederlandse publiek ook warm voor te maken is. Acceptable is in die 80's, 80s was in 2007 in geen velden of wegen te bekennen in ons land. Twee jaar terug wisten I'm not alone and ready for the weekend het nog te schoppen tot de top parade of Harrison hit. Nu een hit heeft met zijn nieuwste single, of niet met Bounce, heeft hij in ieder geval weer een heerlijke track afgeleverd. Kellis verzorgt de vocalen van de nummers. De twee kennen elkaar doordat de DJ vorig jaar een remix afleverde voor Kellis 4th of July Fireworks. Dat klopt niet verkeerd, maar Bounce is duidelijk op maat gemaakt. Voor, de, voor deze twee heren luistert u op 68 Kelvin Harris featuring Kellis met Bounce. Na Kelvin Harris met uh, featuring Kellis uh, met Bounce op 68 is het tijd voor het weer. Vandaag begonnen we de dag met de wisselende bewolkt en hier en daar viel een regen of hagelbui. Vanmiddag verdwijnt de buiigheid en schijnt steeds vaker de zon. Dankzij het hoge drukgebied Bertram geheten. De wind waait uit het noordwesten en is in de polder matig tot vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 7 of 8 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waren tussen de 2 en 4 graden. De noordwestelijke wind neemt geleidelijk af naar matig windkracht 3 tot 4. Morgen profiteren we van het hoge drukgebied Bertram. Daardoor blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait zwak aan zee en aan zee heerst nog matig toe uit het noorden en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Morgenavond en zondagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur daalt naar waarde van omstreeks min 1 graad. Ja ja luisteraars het gaat vriezen. En overmorgen zondag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het waait niet meer en het, uh, uit, dan zwak uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 4 tot 5 graden. Dus zondag een heerlijke dag om gezellig met de familie langs het strand te gaan wandelen. Waar waren we gebleven? Ja, de Eurohit 2011. We hadden net 68 met Kelvin Harris featuring Kellis met Bounce. Totaal 292. Wie had ook 292 punten, maar stond één week langer in de top 10? Ja, dat was Nelly featuring Kelly Rowland met het nummer Gone. 13 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 8. En drie weken in de top 10. Nelly featuring Rowland, Gone. gone, gone. Shorty, I done told you once Pay attention, I'ma tell you twice Hadn't been around the world But I never met a girl like you in my whole life It's something you need to know You make me wanna get physical You make me wanna get intimate Into it, I'm fixing the blood All my heart and all my time Ja, met Gone en Nelly featuring Kelly Rowland met 292 punten op de 67 e plaats. Met Just a Dream lijkt rapper Nelly weer terug aan de top. In veel landen staat de Amerikaan in de top 10 van best verkochte singles. Toch is hij niet tevreden over zijn comeback. Het album 5.0 loopt niet zoals verwacht. In Amerika kwam de plaat half november 2010 uit. Maar kwam hij niet verder dan een tiende plek in de albumlijst. Dat terwijl hij al zijn vorige albums direct in de top 3 zag belanden. Om een extra stimulans aan het album te, ge te geven, bracht Nelly het duet met Kelly Rowland op single uit. Gone werd vooraf aangekondigd als Dilemma 2.0. Het niveau van deze single haalt het nummer mijn sinds niet. Maar de stemmen van Nelly en Kelly bij elkaar blijft een fijne combinatie. Het is wel een succesje uit te halen. Zoals je hebt kunnen luisteren op 67 van de Eurohit Euro 2011. Nelly en Kelly Rowland met Gone. 292 punten. Oké, okay, gaan we door. En naar nummertje 66. En wie vinden we daar terug met 292 punten? Snow Patrol. It isn't everything you are. Elf weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 4. En daar heeft hij één week gestaan. En totaal heeft hij zeven weken in de top 10 verkeerd. Hebben we net Cold Out in the Dark gehad, dient zich de tweede single alweer aan van het nieuwe album van Snow Patrol. Het album met de titel Fallen Empires gaat volgens de band een andere kant op. Snow Patrol maakt gebruik van elektronica. Dat bleek al op de eerste single die meer synthesizer elementen had... ...dan een traditionele song van de mannen. Deze tweede single, This Isn't Everything You Are... ...brengt mij dan weer op een dwaalspoor... ...want het is helemaal niet niks meer over van de synthesizer invloeden. Dit nummer is weer een traditionele Snow Patrol song. Het nummer begint heel langzaam, maar zoals we het van de mannen gewend zijn... ...bouwen ze langzaam toe naar een climax. Er is weer sprake van een echte stadionsound... Op het eind. Het is het enige erg verrassende, want de band heeft zwaar een aantal strijkers en dat bedoelen we niet de knallers knol van oud-jaar, maar het einde ingehuurd. Dus we gaan luisteren op 66 Snow Patrol met This is in Everything You Are.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 You, and you wish you'd never met Don't kill over now Don't kill over Don't kill over now Don't kill over You've been up all night And the night before and You've lost count of drinks and time 66 Snow Patrol This isn't everything you are Met 292 punten op plaats 66 naderen wij het einde van het eerste uur Alweer van mijn Presentatie, u luistert naar DJ Zorro De twee uh, voorafgaande uren Daarvoor was het natuurlijk short van dan, short van dan. De samenstellen van de Eurohit lijst 2011 Gaan we nog even door naar nummertje 65. En dat is Cape Perry featuring Kane West met ET. Met een totaal van 293 punten. 14 weken in de lijst met als hoogste positie een nummer 9 notering. Daar is hij 1 week op gestaan. En in totaal 2 weken in de top 10. Kate Perry scoorde weer hits aan de lopende band in 2011. Na het succes van Firework is het nu alweer tijd voor de vierde single van het album Teenage Dream E.T. Mag deze taak op zich nemen? De, de albumversie zal echter niet in de charge verschijnen. Voor de singleversie heeft Katie Kate uh, uiteindelijk Kane West ingeschakeld. Kane West zorgt ervoor dat dit nummer meer afwisselend wordt, bovendien trekken zijn raps. Aan het eind, aan het begin van de track, direct de aandacht. De thema's rondom dit nummer, astronomie en het bovenaardse, worden telkens uitgewerkt in de tekst die metaforisch voor het is seksuele blijkt te zijn. Op nummer 65, Katy Perry featuring Kane West met E.T.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 Ja, het zit erop, het eh, derde uur, Eurohits 2011. Het derde uur, gepresenteerd door DJ Zorro. De eerste twee uur waren voor rekening van George Van Damme, de samensteller van deze Euro 2011. Eurohits 2011, gesorteerd uit de Eurobreakdown van het afgelopen jaar. Ik zou zeggen, tot na de klok van eh, 12 uur. Tot zo!